Goedemorgen, dierenambulance. Vastgebonden hond. Ja, waar, waar staat hij precies? Het is 2011, wanneer de dierenambulance in Amsterdam... erg veel telefoontjes krijgt over één bepaalde vastgebonden hond. Dan stuur ik altijd een auto natuurlijk. Want je wil zo'n beest niet buiten laten zitten. En voor alles het regelt niet. Het beest staat moederziel alleen midden op een brug en is vastgebonden aan een lantaarnpaal. Waarom heeft iemand zijn hond daar vastgebonden? Dat kan niet. Het is een dierenmishandeling. Mensen schrikken als de brug opengaat. Huh? Er zit een hond. Als je natuurlijk langer kijkt dan, dan zie je het wel. De hond is een kunstwerk. Iedereen dacht toch in eerste instantie dat het een, een, een echte, dooie, opgezette hond was, omdat het natuurlijk stilstaat. Dus ja, dat vind ik luguber. Ja, niet aan. De hond is een werk van Hester Oerlemans en onderdeel van Kunst aan de Schinkel. Het uh, is een golden retriever uh, bedekt met uh, kunstbond. Marisol Ferradas is nu verantwoordelijk voor de hond. En hij kijkt, hij heeft echt zo'n dromerig gevoel, hè? een dromer, dromerige kijk. Hij de... nee, is een heel brave hond. Ja. Het was een enorme commotie, hè? omdat uh, ze, ze, ze wisten niet wat ze, wist, uh, wat ze zagen. Hè? En uh, de politie werd platgebeld. Alga Olga Klos, van de dierenambulance Amsterdam. En in het begin kreeg je best heel veel meldingen. En vooral s'nachts, van er zit daar een hond. Op het afstand lijkt het ook heel echt. Nou, en dan komt de bemaning daar en dan schieten ze in de lach, want dan is het een kunstwerk. Nee, ik vind niks meer raar eigenlijk. Echt niet. Dat gebeurt in het echt ook. Na drie dagen moest de hond weg. We wilden het niet We zo natuurlijk. We vonden het prachtig daar. Maar het opent en dialoog en discussie. En wat mag en wat mag niet in de publieke ruimte. Kunst in de openbare ruimte, lijkt publiek bezit. Iedereen heeft er een mening over. Is het stadsvervraaiing of een lelijke staande weg? Wie beslist wat waar komt? Hoe komt een kunstwerk tot stand? Ik ben Femke Schaaf en ik ben een videokunstenaar. Femke heeft een opdracht gekregen om een kunstwerk te maken voor het stadsdeel Zuid in Amsterdam. Mijn groenster ook in de Theofiel de Bokstraat. Je ziet dat het, is, het, het heet heel veel de Bokstrook, maar het is eigenlijk uh, een klein parkje. Bij de nieuwbouw van een school is er ruimte voor een kunstwerk. Hier was, was het duidelijk dat het een parkgebied zou zijn met uh, zowel mensen die het park gebruiken om te recreëren en te verblijven, als een uh, gebied waar heel veel uh, mensen langs zouden komen. Dus dan ga je wel nadenken over hoe kan je een werk maken wat ja, voor verschillende groepen interessant is en, en op verschillende manieren werkt. Nou, je gaat die begint natuurlijk te schetsen en dan uh, begin je heel breed uh, te bedenken wat iets zou kunnen zijn. Femke maakt een ontwerp voor drie betonnen sculpturen waarop een videobeeld wordt geprojecteerd. Batterijen. Ja, ik moet even nieuwe batterijtjes in de afstandsbediening doen. Ze heeft een mankette gemaakt. Het playertje moet aangezet en er zitten geen knopjes op. Dus dat kan alleen maar met de afstandsbediening. Goeie, ja, kijk eens. Wat je ziet is, het, is een videobeeld van een vertraagde, verschaalde fontein. De beelden die je ziet, dat is het topje van de fontein. Dus precies waar het, het water in de lucht even stilstaat en dan weer naar beneden valt. Zit er ook geluid bij? Nee, er zit geen geluid bij. En hoe heet het kunstwerk? Het Westland Wels. Het videokunstwerk bestaat uit verschillende grote blokken marmerbeton. Als het donker wordt, wordt er de video van het vertraagde water op geprojecteerd. En wat mij ook zo spannend lijkt, is dat... Ja, Mensen gebruiken de stad ook op bepaalde manieren. Hè? Ik, kom, ik kom altijd op bepaalde tijden ergens langs en niet op andere tijden. Als iemand altijd zijn hond s avonds uitlaat, zit hij wel altijd projectiewerk. Maar als iemand smiddags uh, bij een bedrijf in de buurt werkt en uh, even in het park een broodje gaat eten... dan ziet hij eigenlijk het werk nooit in zijn uh, nachtverschijning. Dus hij heeft een hele andere beleving van, uh, van het werk. Na inspraakrondes met bewoners en de juiste vergunningen mag het kunstwerk geplaatst worden. Het zijn natuurlijk zware blokken. En de constructeur kwam erop uit dat we het dat we toch moesten heien. Dat moet in Nederland altijd. Maar ze zaten er allemaal in. Ik was zelf ook verbaasd dat het eigenlijk heel vlot ging. Nou, Toen kwam een hele boze meneer uit zijn achtertuin, die grenst aan het park... Een buurtbewoner stapt op de bouwers af. Oh, ik weet niet waar je nou allemaal aan het doen bent. Nee, ik, ik maak dat u hier niet hoort rijden, meneer. U hoort hier een opname, die hij zelf heeft gemaakt. Ja. Nee, maar u alleen met mij openbaar Kijk, Hij zag ons bezig met die fundering en dan moet je wel flink gat graven. Dus uh, ik, ik weet niet wat hij dacht, maar ik uh, stelde voor om hem te laten zien wat we daar gingen maken. Dus ik, uh, ik haal mijn map met het ontwerp uit de auto. Zo van nou, ik kan wel even laten zien wat, wat het gaat worden. Maar dat wou hij helemaal niet zien. Hij wou gewoon dat we weggingen. Katen, kunnen we even de politie bellen? U hebt op de politie gebeld. Dan ja, wachten wij. even. Dan we was het even op ja, heren. Zet u hem daar dan even neer. En uh, die meneer is, uh, is gewoon de hele tijd voor de auto gaan staan. Zodat zij niet... Maar dus, ja, dat was een voorkomen onwerkbare situatie geworden. Toen heb ik uh, in overleg met zelf besloten om uh, ook mijn mensen maar even van de bouwplekken uh, te halen. Nee, ik was alleen maar, maar ik dacht niet, dat ik was alleen maar uh, verbijsterd. Van, uh, ook van, uh, van de agressiviteit en de enorme emotie die daar ineens uh, ontstond. Femke denkt snel weer verder te kunnen. Maar het loopt anders. Maar toen bleek dat hij al uh, uh, middels een advocaat een uh, brief op hoge poten naar het stadsdeel gestuurd. En dat er onmiddellijk gestopt moest worden. Dus het stadsdeel dacht laten we maar even de boel niet op de spits drijven. Laten we maar even rustig uitzoeken wat aan hand is. Contact proberen te zoeken. Ook kijken wat het probleem van die meneer is met de situatie. Waar hij zich zo druk over maakt. Uh, ja, de eerste bouwweek hebben uh, we precies één dag uh, kunnen werken aan, het, uh, aan de plaatsing. Het plaatsen van een kunstwerk is geen sinecure. Ook in andere steden zorgt kunst voor onrust. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Zoals in Rotterdam in 2003. Ik moet... Nee, ik wil het echt niet te horen in het uh, Rotterdamse stadsbeeld. Het beeld Santa Claus van de kunstenaar McCarthy is een ruim zes meter hoge bruine kerstman met in zijn rechterhand een onduidelijk stuk speelgoed. Ah, oh, wat is er mis mee? Nou ja, ik zie daar niet vrienden. Ik vind een beetje een, een, een Surinaamse uh, dildo-achtig uh, lijken wat hier staat. een beetje. Het beeld krijgt als sneeuw een bijnaam: uh, Ja, Wouter Nee, ik vind, uh, ze moeten echt eens neerzetten van keurs wat bij Rotterdam hoort. Ja, en dit hoort niet bij Rotterdam. Rotterdam. Hoort. Wat hoort bij Rotterdam? Voor ja, mij het is het een kleine, kleine uh, ja, inderdaad iets van een scheepvaart of zoiets iets dat je of, dat herkenbaar is voor Rotterdam. De levensgrote kabouter met zijn buttpluk houdt de gemoederen flink bezig. De plaatselijke politiek verzet zich tegen de meterse hoge kerstman. eh, um, uh, CDA vindt. Uh, uh, zo was het CDA. ...hier bij Radio Rijdingen. ...eens een uh, provocerende... Uh, ...factor in, in, in hebben. Provocerend? Een kabouter ja. met een kerstboom? Wat nou, is daar nou, provocerend aan? Niet, niet alleen een kerstboom, maar ook... ook wat, ...wat in het kunstwerk uh, aan, aan zich. Ja, u u durft behoor... het blijkbaar niet te zeggen. Dan zal ik het u een beetje voorzeggen. Het lijkt misschien op een buttplug. Is dat uw bezwaar? Ja. Het beeld zou in de Rotterdamse binnenstad moeten komen. Maar wordt uiteindelijk verbannen... ...naar de binnenplaats van Museum Boijmans van Beuningen. Uit het zicht... De, ja, de kritiek erop was dat het een seksuele inhoud zou hebben. En dat kan niet in de publieke ruimte. Ik spreek met deze Linders van internationale beeldencollectie Rotterdam. En toen is er een ongelooflijke losgebarst dat het een belachelijk beeld was, dat het een slecht beeld was, dat het geen achterkant had, dat het gewoon geen sculptuur was. Maar ik denk ook eerlijk gezegd, zie je dat een heleboel mensen... Het, uh, het niet vinden kunnen dat een club zoals hè, de internationale beeldencollectie zomaar een ding neerzet zonder dat er ook maar uh, over gesproken wordt of zonder dat het voorgedragen wordt of dat meer mensen hier mee beslissen. Die, die, die, dat, hele, dat hele overleg kwam toen natuurlijk ook, uh, ook op gang. Ik vind het een beetje thuis horen in de Efteling. Of in de tuin, leuke tuinkabouter. <laughs> De grote kabouter staat bijna drie jaar lang eenzaam op de binnenplaats van het museum Boymans van Beuningen. Totdat het hulp krijgt uit onverwachte hoek. Er waren een paar hele erg, erg initiatiefrijke winkeliers die wilden ontzettend graag wilden zij die kerstman als entree voor hun wijk hebben. Dames en heren, dit is echt een prachtig moment om Santa Claus naar zijn uiteindelijke plek te brengen. Zij meenden dat het ongelooflijk de, de verkoop en de attractie van hun wijk of van hun winkelstraat zou verhogen. op hè, Met een grote optocht wordt de kabouter naar zijn nieuwe locatie verplaatst. Kinderen liepen de hele tijd rond als kaboutertje. Overal en de etelatjes stonden, Kerstman en kabouters. Dus zo is hij uiteindelijk op, de, op het plein, op het terechtgekomen. Gesteund door de winkeliersvereniging van die buurt. Ik vind het wel leuk, ja. Binnen een aantal jaar veranderde de publieke opinie. Leefbaar Rotterdam noemde de kabouter eerst een idioot kunstwerk. Nu is het voor diezelfde partij een vrijheidsbeeld. Ja, een vrijheidsbeeld heb ik het genoemd. Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam. De manier waarop je hier met, met seks en verschillende sekses omgaan... dat is voor nieuwe culturen vaak best moeilijk om dat te begrijpen. En er komen ook groepen binnen waar de groepsdwang veel belangrijker is. Waardoor je enorm in je vrijheid wordt beperkt. Het idee is dat dat uh, bij ons in de Westerse samenleving uh, niet zo werkt. Hè? En uiteindelijk als je hier mee wil doen, moet je dat wel begrijpen. En er ook uiteindelijk wel aan meedoen. Een twerk met een erop. in Duitsland, waar ik vandaan kom, daar kan je zoiets niet doen. <laughs> Het beeld wordt een toeristische attractie. Maar ik weet niet wat hij in zijn linkerhand. hand houdt. Right hand. Right hand. Yeah. what is this? Uh, sexual toy. Oh, really? Ja. Yeah. Okay. Om problemen te voorkomen, zou je een onomstreden kunstenaar kunnen nemen, maar die zijn soms prijzig. Voor een Kapoer, als je die zou willen hebben, een van de beroemdere mannen op dit moment, betaal je gewoon zo 20 miljoen of zo. Je? En dat is gewoon totaal buiten, buiten enige proportie, weet je? dat kunnen we helemaal niet doen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Bestel geen standbeeld, maar iets anders. Eh, er worden nog steeds wel sculpturen gemaakt, maar er zijn veel meer kunstenaars geïnteresseerd in de tijdelijkheid van een beeld... of de tijdelijkheid van een interventie in de publieke ruimte, dan om statische dingen neer te zetten. Zoals een werk van de kunstenaars El Green en Drag op de Call Single. Het kunstwerk bestaat uit een zilveren megafoon in een glazen vitrine. Iedere dag, exact om 12 uur, komt er een man aanlopen die opent het deurtje, pakt die toeter eruit en roopt dan heel erg hard over die call single. It is never too late to say sorry! It's never too late to say sorry doet het deurtje weer dicht en loopt exact dezelfde route. Loopt hij langs het dus stadhuis weer terug naar zijn fiets. En dat heeft hij een jaar lang elke dag gedaan. Het is nooit te laat om te zeggen: het is nooit te laat om te zeggen sorry. En dan zijn tijdelijke werken zijn dan natuurlijk niet zozeer veilig, maar zijn wel veel welkomer. Die je niet statisch, statisch vastzet op een plek, maar die gewoon weer kunnen weggaan en waarvan mensen ook weten dat ze weg kunnen gaan. Nou, hier hing een schitterend kunstwerk vorige week. Dit is Sibetisse, hoofdbeeldende kunst, openbare ruimte in Rotterdam. Schitterende grote volle maan, die tussen de huizen geklemd hing. Prachtige maan, die s'nachts ook verlicht was. Is zijn er verantwoordelijk voor? Nee. En ineens hing er een kunstwerk. En ineens hing er een maan. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch dat je, en dat is natuurlijk ook een effect wat kunst en openbaar ruimt. Dat je in één keer verrast wordt, dat je in één keer, dat er een maan in de straat hangt. Geweldig. Hoi. De stad is gewend aan commotie, zoals bij kabouterbutplug. Ook bij andere beelden is er discussie. Zoals bijvoorbeeld bij het wereldberoemde beeld van Zatkien. Zatkin is eigenlijk op precies dezelfde manier als... Uh, dat was veel te heftig. Mensen, mensen, mensen lagen gewoon te janken, werden gewoon gek. Je kan geen vermink lichaam op straat zetten. Je kan geen... Dit is moderne jazz. Ingezonde brieven in de kranten. Gedoe, gedoe, gedoe. He, dus ook, ook dat beeld is eerst in pensioen gegaan. Het is, heel, het is mondjesmaat getoond aan het publiek. En toch zijn die werken er langzaam ingesleten. En zijn het iconen geworden voor de stad. Het Zatkin beeld... Dat het, dat het hart, dat het weg is, dat vind, ik, dat vind ik wel mooi. Hij houdt Rotterdam omhoog. In Rotterdam staan meer dan duizend sculpturen op straat. De beeldentraditie hangt samen met de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, je ziet natuurlijk dat uh, er zoveel mensen gedood waren bij het bombardement. Zoveel Joodse bewoners zijn afgevoerd dat die stad uh, totaal verdwenen. is. die hele binnenstad was weg. Dus mensen hadden toch wel een gevoel dat er iets moest gebeuren. Winkeliers deden bijvoorbeeld ook kochten kunstwerken. Maar ook alle bankgebouwen, verzekeringsgebouwen hebben kunstwerken toegevoegd... waarin ze toch iets wilden laten zien van die oorlog. Maar ook tegelijkertijd de beeldende kunst te gebruiken om het uh, verlies van de stad... ...emotioneel te kunnen verwerken, troost te bieden... ...en te kijken of je met die kunst ook vooruit kan kijken naar een nieuwe toekomst. Kunst is niet alleen stadsvervraaiing. Het heeft een maatschappelijk belang, een sociale functie en ook een economische waarde. Bijvoorbeeld Kabouter Budplug is aangekocht voor drie ton... ...maar ik denk dat je hem nu voor het tienvoudige kan verkopen... zou je hem op de markt brengen. Maar ik denk toch dat het, het interessantste is dat ze vooral een uh, sociale, emotionele en maatschappelijke waarde hebben. En dat, dat, dat, uh, dus ik, ik zou die waarde liever zien in termen van sociaal kapitaal dan uh, in economisch kapitaal. In Amsterdam ben ik met Femke Schaap bij een betonwerkplaats. Waar haar kunstwerk is opgeslagen nadat de plaatsing is uitgesteld. Vanwege boze bewoners. In een terreintje vol met betonblokken. Zie je jouw blokken al? Ja, ja hier zie je staan. Oh, de eerste. Ja, ik word er wel weer gelukkig van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zie ik er nu hier. En de blokken staan hier nu uh, ja, te wachten tot ze geplaatst kunnen worden. En een relief erop? Het is een lijntekening van eigenlijk een grote golfbeweging... Dat is een soort tsunami. Dat zijn natuurlijk de achterkanten van de kunstwerk. De voorkanten zijn wit en daar wordt op geprojecteerd. De betonblokken staan hier totdat de problemen zijn opgelost. Misschien keert het tij en wordt het kunstwerk alsnog omarmd. Net zoals de kabouter. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze eerste vergadering van de... U hoort een raadsvergadering van Stadsdeel Zuid... Een aantal bewoners tekenen bezwaar aan tegen het kunstwerk. Ze vinden het onveilig en denken dat het flikkerend licht afgeeft. Ik open hierbij de vergadering. U hoort een buurtbewoner terwijl hij over het kunstwerk Westland Wells praat. Laat ik het volgende zo helder mogelijk uh, onder woorden brengen. Als u de politicus bent of de ambtenaar, mevrouw Anita Frank, die ons hier allemaal dat Westland wel niet ontworpen is om op te spelen. Als u degene bent, die er door mij schriftelijk op gewezen is... dat de blokken levensgevaarlijk zijn voor jonge kinderen... en als u daarop snel de projectomschrijving aanpast... en daarin verklaart dat het ontwerp voor kinderen juist niet uitdaagt om op de blokken te spelen... maar alleen bedoeld is om met een lichtbundel te spelen... terwijl de schuimwerpers juist uitstaan overdag... dan wens ik u de mensen kunnen ziekte. Ik zal u persoonlijk niets aandoen. Want ik vrees de wettelijke meneer, gevolgen. Maar ik zou ervan genieten. Want u ja. bent mede verantwoordelijk voor het beleid, voor de gezondheid van mijn kinderen. En het wordt in gevaar gebracht. We willen u wel verzoeken om uh, sowieso het woord te richten tot, uh, tot de heer Kapel. En niet tot uh, behandelende ambtenaren. En inderdaad termen als ik wens u de ziekte. Die vind ik hier niet uh, op zijn plaats. Nou goed, ik ben er al ziek van. En ik vind dat toch de verantwoordelijkheid uh, van de mensen die uh, uh, toch de boel uh, frauderen. In mijn uh, beleven. Dank u wel. Sebastian Kapel van Stadsdeel Zuid. Verantwoordelijk voor het kunstwerk. Ik vond het ook in die zin wel... Um, nou, misschien echt wel schrikken... over de emoties die het, die het losmaakte bijvoorbeeld op een, op een bewonersbijeenkomst, dat een bewoner over die veiligheid begon... en dat ik vertelde, nou, we hebben dat laten onderzoeken... en het is veilig volgens het, het, het keurmerk. En dat die man toen uh, heel uh, hard door die zagen... Nou, dames en heren, u heeft het allemaal uh, gehoord. Meneer Kapel zegt dat het veilig is. Dus als het er komt en in de toekomst uh, valt een van onze kinderen een dan is hij ervoor verantwoordelijk. Besturen is besturen, dat hoort er misschien bij, denk ik soms. Maar ik vond die toon en ook wat er op social media uh, in, in dergelijke bewoordingen gezegd werd. vond ik heel ver gaan. Ik ben niet tegen kunst. Ik spreek met buurtbewoners te Haiken. Ik snap ook best wel dat ze een uh, kunstwerk op een groenstrook willen neerzetten. omdat die uh, kaal is. Maar mijn persoonlijke mening was. ik heb zometeen gewoon een groot aantal witte grote vlakken die uh, overdag uh, vol met graffiti zitten... en op het moment dat ik mijn gordijnen sluit... dan komt de virtuele fontein. Dus pas dan is het een kunstwerk... wat dus niet voor de omwonenden is, maar voor passanten. En dat was mijn motivering om te denken van... nee, dat wil ik niet. Hiernaast voelt Heike zich als bewonster niet gehoord... over het soort kunstwerk dat er moet komen. Overleg van tevoren, overleg met bewoners... Jullie wonen daar, wat, wat zouden jullie willen? Wat zou wel een kunstwerk voor de bewoners zijn? Nou, iets waarvan ik... Nou, zoals de koeien. We hebben hier twee heilige koeien aan de overkant op het veld staan. In de groenstrook staan twee polyesterkoeien. Een kunstwerk van Hans Morselt. Want dat vind ik gewoon echt heel leuk als ik weer in Brabant kom. Om te zeggen, ja, ik woon tegenover twee koeien. Midden in Amsterdam. Je hebt daar inspraak in gehad? Die, nee, die koeien die staan er al sinds uh, 1812. Nee, maar we staan er al heel lang. Niet alle bewoners zijn tegen de komst van het werk. Zoals Else. Ik vond het leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, het is... Het is, eh, het is een hondenuitlaatplek, zou ik maar zeggen. Eh, van mij had er wel iets. Eh. We hebben nu twee eh, plastic koeien. Na aanleiding van de bezwaren wordt het kunstwerk een stukje verplaatst. Waarna nieuwe bewonersavonden volgen. Ja, en vanaf dat moment is het dus eigenlijk ontzettend geëscaleerd. Else herinnert zich een buurtbijeenkomst. Er kwamen hele hordes met lampjes en fietslampjes... en uh, uh, zaklantaarns en van die lampjes op hun hoofd... naar uh, de inspraakplek uh, om tegen te stemmen. Toen heb ik als enige gezegd dat ik... Toch even gemeld wilde hebben dat ik de sfeer hier heel erg akelig vond. Heel erg agressief. En dat ik desondanks. toch hardop wou zeggen: van. ik zou het erg leuk vinden als kunstwerk te wel kwam. Er was nog een mevrouw die zei. Uh, ja, maar in Rotterdam. die zei inderdaad: in Rotterdam hebben ze ook zo'n toestand gehad. met. Uh, en daar is het wel goed gekomen of niet. Ja, toen was de reactie: nou dan dus zetten ze maar in Rotterdam neer. Van wie is de openbare ruimte? Van de boze burger? De tevreden bewoner? Of de overheid? Wie beslist wat er op straat komt? In Rotterdam wordt er bij de plaatsing van kunstwerken vaak eerst met de omwonenden gesproken. Sybetissen. Dus iedereen begint gewoon uit zichzelf te praten over wat hij mooi vindt en interessant. En wat bij hun straat zou passen. En vaak nemen mensen ook dingen mee, hebben ze met hun telefoontje hebben ze allemaal foto's gemaakt van dingen die ze mooi vinden of interessant vinden. En wat voor thema's? We, hè? De ene zegt ja, ah, het zou iets met historie moeten zijn of het, moet iets met het interculturele karakter van de straat. Het zou iets moeten zijn met de winkeliers, hè? met de bedrijvigheid. Dus je krijgt allemaal thematieken ook die over de tafel rollen en je gaat die verhalen die je gehoord hebt, die ga je proberen te vertalen in beelden. Dus je gaat een tweede presentatie maken waarin je mensen kunst laat zien. Hierna presenteren verschillende kunstenaars zichzelf en maken schetsontwerpen. Nou, oh, Dan ben je toch alweer een uh, klein halfjaartje verder. En uiteindelijk komen we zo tot iemand waarin we echt geloven dat dit is de allerbeste voor onze straat is. Uh, ja, garantie voor succes. Ja, in feite wel. Uh, bijna altijd komt daar toch wel iets uit wat uh, draagvlak heeft. Nou, het is, niet, het is niet, niet zozeer we betrekken ze omdat we zo graag uh, het volk bij een kunstwerk willen betrekken. Maar het gaat om, om bewoners onderdeel te maken. Hè? Dus je moet ze niet behandelen als uh, excuus of als applausmachine of als inspraak. Nee, ze moeten onderdeel worden van het opdrachtgeverschap. En mogelijkerwijs ook langduriger. Misschien in onderhoud of in beheer. Nou, en dat vind ik interessant, dat je al vanaf het begin bij dat opdrachtgeverschap die betrokkenen een rol proberen te geven daarin. En wie neemt de initiatief voor een kunstwerk? Uh, dat kan iedereen zijn. Dat kunnen burgers zijn die zich organiseren en die bij ons op bezoek komen. Dat de bewoners zeggen, leuk dat je die gevels aanpakt... maar het is hier een beetje saai, de hele stad heeft kunst, maar wij hebben niks. Kan je daar ook wat voor doen? Uh, bijvoorbeeld hier, hier vlakbij op het skatepark skate staat een prachtig beeld van Hans van Bentum. Die is op een petitie... ...van skaters aangekocht. Oh, dat witte beeld. Het beeld The Guard is een drie meter hoge witte robot... ...geïnspireerd op een Japanse animatieserie. Ik, vind, ik, weet, niet, ik weet niet waar het op slaat. Dat symboliseert Rotterdam volgens mij. Ik, ik weet al wat ik er uh, zou willen neerzetten. Wat dan? een standbeeld van mezelf. <laughs> ja toch, waarom <laughs> niet? De burger als opdrachtgever. Dit roept de vraag op wat de autonomie van de kunstenaar is. Ik vermoed dat je nog een klein beetje een, een soort van. Uh, de, de romantisch beeld van een kunstenaar heeft, heeft die zich niet met de wereld bemoeit. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik spreek met Hans van Houwelingen. Ik ben kunstenaar. Doe veel in de openbare ruimte. Heb veel in de openbare ruimte gedaan. Nou, ik, ik heb wel het idee dat ik voor een deel mag doen wat ik zelf wil. Maar ik geloof niet zo in die autonomie van die kunst. Ik vind dat een kunstwerk een, een zekere mate van uh, ja, het maar kracht moet hebben... om zich te voegen in een stedelijke dynamiek, in een stedelijke leven. Kijk maar naar de Eiffeltoren, zo ooit bedacht... als een, als een kunstwerk voor de Nou, Die Eiffel die had dat goed in de peiling, dus die heeft met de stad uh, Parijs afgesproken... dat het wat langer mocht blijven staan dan, uh, dan die, de duur van die tentoonstelling. En dat ding is in, in no time een uh, wereld attractie bedoel, Je kan de stad Parijs niet meer denken zonder Eiffeltor. Als je daar bij dat ding staat, dan denk je van dik, dit is een goede stad. Zeg. En daar gaat het om, dat, dat, dat zo'n kunstwerk een stedelijke functie krijgt. Ook al is dat een bestaan, of al is dat een verhaal wat er aan zo'n kunstwerk gaat kleven, dat anders is dan dat die kunstenaars ooit zelf in zijn hoofd heeft gehad. Ook tegen de Eiffeltoren waren er protesten. Bij de eerste plannen noemden burgers het een weerzinwekkende kolom van geschroefd metaal. Een kunstwerk moet een eigen leven gaan leiden. Onderdeel van de stad gaan uitmaken. Zoals bijvoorbeeld twaalf kleine steentjes bij Herman van Eyck voor de deur. Dat uh, hier woonde... Abraham Bierschenk. De kleine steentjes hebben een messingplaatje met erop een tekst. koos Bierschenk. Vermoord in Auschwitz. Rika Bierschenk. Vermoord in Sobibor. In het gele metaal zijn de namen van buurtbewoners gestanst. Het is Benedictus Bierschenk. Het zijn allemaal katendertjes. De stolpersteinen of struikelstenen herdenken de slachtoffers van de nazi -terreur. Het waren buren. Zo waren ze veertien. Twaalf zijn de dood en twee zijn er overgebleven. De, de stolpersteinen zijn een kunstwerk van de Duitse kunstenaar Günther Demming. Overal uh, waar die Duitse nazis of de Wehrmacht eenmarschiert zijn in Europa. Uh, Door heel Europa liggen er struikelstenen ter nagedachtenis aan de nazi-slachtoffers. Dat is, is een ander Voor Gunther is zijn gedenkkunst ook een manier om geschiedenis te onderwijzen. Wenn die een boek opschlagen en lesen 6 Millionen ermordete Juden in Europa, dat blijft een abstrakte größe. 6 miljoen vermoorde Joden is een abstract getal. Maar wenn die zich dan een Familienschicksal damit befassen en dan metbekommen in de eigen Nachbarschaft wat er passiert is. Maar wanneer je zelf ziet wat het in je eigen buurt betekent heeft, dan neemt hij dat ganz anders met. Dan ga je er anders naar kijken. je lezen je een kleine voor die maken. Als je de stenen wilt lezen, moet je een kleine buiging maken. Ik sluit uit met die kop en met de hart. Je strak op met je hoofd en je hart. Ja, ik, ik ga niet zeggen, het is een blik vangen. Want sommige mensen hebben er geen geen in als ze in de straat liggen, bij wijze van spreken. Ja, die lopen er al voorbij. Maar er zijn ook andere mensen die staan er toch naar te kijken. Van, van wat kent dat? Wat is dat? Hè? dat uh, ja. Maar erg lang hebben de struikelstenen bij Herman niet in de stoep gelegen. Er zijn opnieuw stolpersteinen gestolen in Rotterdam. Twaalf stenen lagen er. Een buurman kon er nog twee redden. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Waarom de stenen zijn gestolen, is niet bekend. Misschien is het vandalisme. Ja, wat doe je er verder aan? Je weet niet wie het gedaan heeft. Enig idee? Dat mag ik niet uitspreken, denk ik. Maar oh, hoezo? Ik, ik denk dat het niet om het kopen gaat. Het metaal op de stenen levert niet meer dan 10 cent per stuk op. Ja, dus het, het, het, het zit gewoon wat anders achter. Antisemitisch? Ja. Dat zou je keihard kunnen zeggen. Het is antisemitisch, inderdaad. Maar blijf een beetje klauwen, af, als ik het zo mag zeggen. Maar er zijn meer redenen waarom de struikelstenen gevoelig liggen. Nou, er zijn, er zijn soms wel mensen die iets niet willen, bijvoorbeeld. Dit is Frank van Gelderen. Hij is betrokken bij het plaatsen van de stolpersteinen in Rotterdam. Dat ze, dat ze die steen niet voor hun deur willen hebben. We hebben een, een gedachte gehad vanuit de geloofsovertuiging. We hebben een gedachte gehad van... ik wil niet dat mijn kinderen daarnaar kijken. Wat doe je dan? Uh, met de... De voorvallen die we gehad hebben zijn, is er altijd een akkoord bereikt. En uh, als je ze niet precies voor de deur wil hebben, dan worden ze wat verder op in het uh, trottoir geplaatst. Maar niet altijd kan er een oplossing gevonden worden. Bewoners uit Oud-Zuid zijn een rechtszaak begonnen om de struikelsteen voor hun huis weg te laten halen. De bewoners vinden de kleine struikelsteen een onredelijke belasting voor hun privéleven en dat van hun kinderen. Volgens het parool overweegt een bewoner zelfs te verhuizen als de steen niet snel verwijderd wordt. De zaak heeft zoveel publiciteit gekregen dat de rechtszaak weer is ingetrokken. Het roept vragen op over de scheiding tussen privé en publiek. Tot waar loopt je achtertuin? En waar begint de openbare ruimte? In de Theofiel de Bokstraat hebben buurtbewoners een enquête opgezet... en verzamelen handtekeningen tegen het kunstwerk dat in de groenstrook moet komen. Als je voor het kunstwerk bent, dan ben je tegen de buurt. Buurtbewonerster Else. Zo was het niet verwoord, maar dat kwam erop neer. Was het, dit vullen wij niet in. Heb je het dan over met buren? Nou, vaag... Vaag. Ik heb uh, het even met uh, een buurvrouw hier over gehad. Die uh, zei, je hebt toch wat tegengestemd, zei ze. Ik zei, tegen Nee, helemaal niet. Hoezo? Ik vind het hartstikke leuk. Uh, tegengestemd? Waarom zou ik tegenstemmen? Waarom ga jij eigenlijk tegenstemmen? De handtekeningen uit de buurt worden aan het stadsdeel aangeboden... die een beslissing moet nemen of ze de plaatsing doorzetten. Na ruim twee jaar bewonersprotesten lijkt de strijd tot een einde te komen. Kunstenares Femke Schaap. Het is, het is voor mij ook een heel pijnlijk uh, traject. Want ik, uh, uh, ik heb, heb acht jaar aan het kunstwerk gewerkt. Het kunstwerk heeft uh, uh, um, heel veel geld gekost... wat betaald is door verschillende kunstfondsen uh, op basis van plaatsing. Ja, als het kunstwerk niet geplaatst wordt, dan moet dat terugbetaald worden... Het kunstwerk kost ruim 2 ton, waarvan twee derde door fondsen is betaald en een derde door het stadsdeel. Verbaas je de commotie door mij? Ja, eigenlijk verbaast mij de ophef uh, uh, enorm. Het gaat niet over uh, een sneeuwweg die ergens door een bos gebouwd wordt. Het gaat niet over een kerncentrale of, of gaswinning of allerlei dingen waar mensen enorme problemen mee kunnen hebben. Het gaat over een romantisch... Kunstwerk, romantisch lichtkunstwerk midden in een grootstedelijke omgeving. In de lente van 2016 heeft het stadsdeel een beslissing genomen. Nou, we krijgen dus allemaal een brief in de bus. Het plaatsingsbesluit is gevallen na behandeling van de allerlaatste bezwaarschriften die allemaal zijn afgewezen. De bezwaren zijn ongegrond verklaard. Wat dacht u toen? Nou, oké. Okay. Maar niet veel later krijgt Else nog een brief. Ook van het stadsdeel, waarin stond dat we niet over zouden gaan... tot plaatsen van het kunstwerk. Tegelijkertijd wordt besloten om het kunstwerk niet te plaatsen. Daar ik mijn broek van af, dacht ik. Kunstenares Femke Schaap las het besluit in de krant. Uh, ik las het in de krant en toen heb ik mijn ambtenaar gebeld... van dan moeten we niet praten, waar gaat dit over... En toen kreeg ik uh, een gesprek met de hoogste ambtenaar en die zei, nee, we gaan het niet plaatsen en uh, we kunnen het kunstwerk maar beter vernietigen. Vernietigen? Vernietigen. Dus dat, dat was eigenlijk... Maar wat doen ze met vernietigen, het zijn, zijn een aantal betonblokken? Nou ja, dat was dus van, zij zeiden, we gaan het niet plaatsen en ik zei, ja maar het is al af, wat gaan we er dan mee doen? Nou ja, toen zei, uh, zei de tweede ambtenaar die erbij was, zei nou dan uh, kunnen we het op de gemeentewerf zetten. Nou weet elke kunstenaar, als je kunstwerk naar de gemeentewerf verhuist, dan uh, komt het nooit meer vanaf. Wat is dat? De gemeentewerf, dat is zo'n opslaggebiedje van de gemeente waar ze dingen neerzetten waar ze niet weten wat ze mee moeten doen. Buurtbewonster haiken, toen ze hoorden dat het kunstwerk van de baan was... Ja, ik was blij. Ik was echt blij. Ik, was echt, ik vond het ook echt um, goed van de, van de bewoners, van het volk, van de kiezer. Met name dat, dat, er dus, dat je dus wel iets kan doen tegen de politiek als je met z'n allen ervoor gaat staan. Sebastian Kapel van het Stadsdeel. Toen wij uiteindelijk besloten, uh, als, als dagelijks bestuur, om, om het niet hier te plaatsen... was ook een ontzettend ja, moeilijk en pijnlijk besluit. En Ik heb ook wel gezegd, als ik puur alleen als portefeuillehouder kunst ernaar kijk... dan denk ik, nou ja, dan, uh, er zijn wel meer uh, um, kunstwerken die, die voor ophef hebben gezuurd, gezorgd in een, uh, in een buurt. Maar ik heb ook een bredere verantwoordelijkheid dan alleen maar kunst in de openbare ruimte. Ik ben een stadsvoorzitter, maar ik ben bijvoorbeeld ook gewoon een keer op zondag daarheen gefietst... Ja, en toen bleek ook dat het waarschijnlijk ook niet zozeer alleen maar om het kunstwerk gaat. Maar ook om de geschiedenis. Het stad had daar in het verleden plannen voor, voor een, uh, oudere woningen in dat groen. Daarna waren er plannen voor een parkeergarage. En dat allemaal cumulerend um, heeft zich denk ik gericht tegen dit kunstwerk. Wat ontzettend zonde is. Maar wij zijn uh, in gesprek en we hopen dat er een nieuwe plek komt. De politieke beslissing om het werk niet te plaatsen... ondanks dat aan alle procedures is voldaan... roept in de kunstwereld verbazing op. Barbara Visser. Beeldkunstenaar. kunstenaar. Sinds uh, 2,5 jaar ben ik voorzitter van de Academie van Kunsten van de KNAW. En ik heb me vooral geïnformeerd en kwam tot de vaststelling... dat ondanks alle procedures dat buurtbewoners eerst ongeïnteresseerd zijn... en daarna in een soort negatieve... Uh, oorlogstaal terechtkomen. En uh, dat vind ik wel heel jammer. Ik vind ook dat een gemeentebestuur... op een gegeven moment moet zeggen... jongens, dit is nu gewoon een gepasseerd station. Dit is een beeld wat we gaan plaatsen. Dat je gewoon moet doen wat je belooft. Dat je vervolgens... als het beeld niet functioneert... dan zou je er nog voor kunnen kiezen om het te verplaatsen... of om het helemaal weg te halen. Maar... Uh, ja, sommige dingen moet je gewoon eerst zien, voordat je weet of het iets is. Ja, waarvan je later afvraagt, waar, waar heeft iedereen zich nou zo druk over gemaakt? Er is een klein deurtje waar we door moeten. <laughs> Daar. Ik ben met Femke Schaap bij de Betonwerkplaats, waar haar kunstwerk staat opgeslagen. Hé, hey Eddy. Oh, hoi. Hoi. Het is zo erg dat ze nog steeds hier staan. Ja, ach ja. Dat is voor jou en dat is voor mij. Tot nu toe heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Nee. waar een ruimte het domein is geworden van de boze burger die verhaal komt halen... is het de vraag of je als gemeente überhaupt nog ergens een kunstwerk kunt plaatsen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft haar antwoord paraat. Ze gaan een stadscurator aanstellen die zich over de kunst in de stad moet ontfermen. Nou, dat kan nog wel eens een lastig baantje worden. U hoorde De Burger en de Budplug, een documentaire van Prosper de Roos. Eindredactie Jair Stijn.